Elftallen betreden nu juist het veld. En het is met name het elftal van FC Twente dat hier op de gasbad verschijnt. En uh, het gevecht tussen vejen Noord en FC Twente zal wel draat beginnen. Zo'n sfeer heeft hier in tijd niet geheerd. En zeker in het hele seizoen niet. en horen eens even luister, ik hoef u niets meer te zeggen. Het elftal van Feyenoord Noord heeft het veld betreden. U weet waar het om gaat. Het gaat in feite om de landstitel 1974. Want Feyenoord en FC Twente voeren samen de langrijst aan en eh, weliswaar is het saldo ver in het voordeel van Feyenoord. Er is een verschil van 26 doelpunten, maar Twente wordt natuurlijk gevaarlijk geacht voor de landtitel. Eenvoudig omdat het in puntaantal gelijk staat met Feyenoord. Ja, de wedstrijd is begonnen, Charles Kover heeft het aanvalssignaal gegeven. Ik wil er nog even op wijzen, terwijl hier het sluitkoor klinkt, omdat FC Twente achter de ver terug speelt tot doelman Piet Sneijvers. Ik wil er nog even op wijzen dat Twente hier in de afgelopen jaren een grote indruk heeft gemaakt in het stadion. Want het heeft in 1971 1-1 gespeeld. In 1972 met 1-0 gewonnen van de Feyenoordploeg. En vorig jaar zelfs met 3-1 het Feyenoord elftal weggespeeld. Maar dat was toen in de fase van de competitie toen de Rotterdammers geen kans meer maakten. Kortom, FC Twente voelt zich alles behalve kansloos hier in het stadion. Dat begrijpt u. Intussen hebben de Twentenaren zich uit het wit Onthuld, mag ik wel zeggen, ze zijn nu volledig in de blauw aangetreden. Het wordt een korte corner dat als te kunnen worden. Wat Vos was toegesteld, maar het wordt toch een lange corner, die wordt weggekoopt. En zodoende kunnen de Twente naar de opruiming houden. En niet voor lang. Want Wim Jelsen vangt die bal op. Wim Jelsen die plaatst de bal meteen door naar Harry Vos. Vos kan hier op links. Christensen bereiken. Christensen krijgt de bal ook. Vos loopt meteen door. Alles is nu samengeplonden in het doelgebied van FC Twente. Christensen nog altijd in de bal en dan geeft die verkeerde paas af. En Twente is weg. Oh, het is met echt een ex om zojuist ging Wim Jelsen alleen op het doel van uh, Piet Schrijvers af. En gevaarlijk zijn ze tot nog toe. Niet geweest. Maar het kan erop blijken dat het nu gebeurt. Kick van het aan de bal. komt de schot. En het is een heel na. Schot. En die treitel valt eruit. En hij pakt het weer. Fijn dat is daar weer weg. weer Via Willem van Hallegem. En uh, die wordt zeer fel op sluit gezeten door René en Die bal is nog niet helemaal weg. En daar is Jurgen Christensen. Krijgt die bal. Geeft hem vooral. En het is het. Een... Nee. Hoe is het mogelijk? Schitterend gedaan. Daar toch wel door Piet uh, Schrijvers. En daar een inzet van Theo de Jong. Geweldige situaties voor het doel van FC Twente. Ja. Hallo van Hallo Thronik. Beppenhout. Ga, Hallo Beppenhout. Op ga, gang. ga je van, ga je van. Ik moet je onderbreken jongen. Ik dacht dat het Peter Russen was die het openingsdoelpunt gemaakt heeft voor Feyenoord. In de 19e minuut van de eerste helft. In de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente. beslist het voor het landskampioenschap. Uh, Peter Ressel, die vlak voor die een schitterende kans om de nut te laten door over te koppen uit een voorzet van Christensen. Die een uh, subliem hakballetje van uh, van met die voorzet. Peter Ressel, die zo ongelukkig was geweest om die bal over te koppen. Maar nu met een simpele schuif. En Piet Schrijver versloeg. Ik had de indruk dat die bal gewoon tussen de benen schijf, en schrijver ook? Nee, hij stak zijn benen naar uit, maar die bal die huppelde over zijn schoen heen. Het was uh, over zijn briljante paas ook, Theo van uh, Lex Schoenmaker. Weer, grandioos, ja. grandioos ja We mogen wel vaststellen dat Feyenoord in deze eerste fase toch wel de betere ploeg is, de sterkere ploeg dat voortdurend aanvalt. Feyenoord dat onbeschroomd in dat trapsgebied van de FC Twente verschijnt. FC Twente dat zeer geprobeerd uh, speelt en dat uh, tracht met uitvallen met die counters dus succes te boeken. Maar voorlopig tegen dit ontstellend sterke Feyenoord nog niet aan de bak is gekomen. En dit doelpunt is echt een gevolg van superduur voetbal, dacht ik, in de eerste fase van deze wedstrijd. Ja, ja, en hier wordt Wim Jansen neergelegd door Zuidema. Zuidema die daarvoor ver was teruggekomen in het eigen strafschopgebied. Wim Jansen die probeerde aan te leggen. Maar op twee meter voor het strafschopgebied werd neergelegd door Zuidema. Die weer, hoop nog even in onenigheid is met Charlotte Corver. En die achterberg is erbij, Van Venierstad is erbij. Maar die vrije stop moet toch worden genomen. En die gaan we uiteraard even voor u meenemen. 1-0 dus voor Feyenoord in deze aanvangsfase. En nu gaan we dan wachten tot de vrije er genomen gaat worden. willen van Aardigem, Daar gaat hij over. We willen probeerde weer zo'n zo parachutebal af te geven. Dat die bal dus op een gegeven moment gewoon in de touwen duikt. Maar hij was toch iets te hoog gericht de bal ging gewoon over. En dat betekent dan voor Piet Schrijvers een gewone doeltrap. Maar dat betekent wel dat Feyenoord dus is voorstaat met 1-0 in die geweldig belangrijke wedstrijd tegen de FC Twente. Ja, ik heb je wat, want FC Twente heeft gelijk gemaakt. Oh. FC Twente heeft gelijk gemaakt uit de vrije schop die zeer snel werd genomen. De Feyenoord achterhoede stond een beetje dromerig toe te kijken. Terwijl, dacht ik, van de bal toeschoot. Ja. En de doelpunt maakte. Ja, het was zo dat uh, die vrijdrop werd genomen op links. En het was Van de Val die uh, eigenlijk vrij kon aanlopen. Hij uh, kwam helemaal alleen schuin voor Treitel te staan. Die kwam eruit. Hij schoot in. Schoot via uh, Treitel eigenlijk die bal in de goal. Het is een heel merkwaardig doelpunt. Een uh, bal die Karen 1-1 is de stand op dit moment. Ja, en Feyenoord moet dan maar weer trachten om die voorsprong toch weer te heroveren. Het heeft een betere voetbal vertoond. Maar FC Twente, dat hebben we gezegd, is altijd gevaarlijk in de counters geweest. En deze counter was inderdaad levensgevaarlijk. Die vrijschop werd zo ontzettend snel genomen. dat de Feyenoord achterhoede gewoon verzuimd in te grijpen. En van de val heeft slotte van die situatie dan dankbaar gebruik gemaakt. En zo is het dus gelijk geworden. tot verbijstering van het Feyenoordpubliek. publiek U bent weer verbonden met het Feyenoordstadion stadion Waar zojuist een hevig fluitig ontzet is opgeklokken voor Eddie Achterberg. die zijn voet ontzettend hoog I don't en Rammeljak tegen de vlakte deed storten. Ramajak die op dit ogenblik nog behandeld moet worden. Er was ook inderdaad een ongeoorloofde charge daar in het stadsgebied van Feyenoord, Maar dat neemt niet weg dat na precies 34 minuten spelen in deze wedstrijd de stand nog altijd 1-1 is. blijkt lijkt erop dat er een invaller zich moet klaarmaken om Rammeljak te vervangen. Hij ligt nog steeds op de glasmat. Ik zie daar de snijder klaarstaan. Dat zou me niet verbazen als hij straks zich van zijn trainingspak moet gaan ontdoen. Ook de dokter gaat er naartoe. Kortom, de hoed van Eddie Achterberg werd zo hoog geheven. Hij had de van hieruit dat uh, zijn voet midden in het gezicht van Rammeljak wegkwam. Hij uh, ziet er op dit ogenblik tamelijk ernstig uit. Dat gaat ook dokter gaat naar het uh, terrein toe. Uh, die begint zich, vergeeft zich naar een strafschopgebied. Kortom, het is een allesbehalve uh, vrij vertoning. waar nu op dit ogenblik Rammeljak met een. Uh... Dichtgeschopt, dicht rechteroog, het terrein verlaat. En waar de menigte Viezerik uitroept. Maar uh, het is een spanning waar dit gebeurd is. En je kunt iemand zoiets uh, natuurlijk, uh, althans uh, zomaar niet kwalijk nemen. je weet niet wat er precies in dat veld is gebeurd. Maar hoe dan ook, het is een ongelooflijk, ongelooflijke oorlog. De charge geweest van Eddy Achterberg. En daarvan is dan Rambejak het slachtoffer geworden. Hij verlaat nu het veld met één dichtgeschoten oog. En op het terrein is nu gedraafd Dick Snyder. En uh, we gaan nu maar eens afwachten wat deze wedstrijd verder gaat brengen minuten geleden is er een enorm tumult geweest. Daar dat Eddie Achterberg uh, iemand had gevloed. Ik ga even kijken naar. Uh, oh nee! Het aanval van Feyenoord. En ik dacht dat het Peter Ressel was die doorgebroken was. Was het Peter Ressel? Ja, Peter Ressel. Die was doorgebroken en hij had vrij inschieten. Hij stond daar voor de keeper, de Schrijvers. En hij kon richten, hij richt ook wel. Maar de Schrijvers was weer paraat en kon die bal wegwerken. Hoe is, Hoe is het mogelijk? Het was een uitval van de Feyenoord. En dat kan erop wijzen dus dat de FC Twente meer in de aanval is gekomen. Dat FC Twente meer vat op het spel heeft gekregen van de Feijenoorders. Dus de stand is nog altijd 1-1. laat ik dat even vaststellen. En nu moet ik nog even vertellen dat dus hij die een gele kaart heeft gekregen. Nadat hij Wim Jansen toch wel erg onsportief had behandeld. Dat moeten we vaststellen. Naar het Feyenoordstadion neem ik aan, wel dames en heren, een minuut geleden precies is hier de aanvang zijn gegeven door Charles Corven voor de tweede helft van de wedstrijd tussen het Feyenoord en FC Twente. Kan ik wil er even melding van maken dat Eddie Achterberg, de uh, man die in de eerste helft de gele kaart toegewezen heeft gekregen van Charles Corven. de Arena heeft verlaten met een hoofdwonde. Hij is voortdurend de middelpunt geweest van allerlei nou ja, soms onverwikkelijke zaken. En nu is hij zelf dan een slachtoffer geworden. Want hij heeft de hoofdwond ondergehouden van een hevig duel vlak voor het doel van Piet Schrijvers. Piet Schrijvers die uh, al bijna verslagen was. nadat de Kees Nieuwsson had teruggespeeld op hem. En uh, niet wist dat uh, Schoenmaker nog tussen hem en Piet Schrijvers inliep. En Schoenmaker kreeg toen de gelegenheid om het uh, nou ja, af te maken. Maar plotseling waren die Twentenaren toch weer in voldoende getalen terug. Om uh, Schoenmaker het scoren te beletten. En toen ontstond er een uh, hevige Doorworsteling waaruit FC Twente, de FC20 de FC24 tevoorschijn is gekomen. Met die standen. dat Eddie Achterberger een, een, een hoofdwonde heeft overgehouden en dat Epi zijn vervanger is. Hallo jongens. Ga Hallo Hout. Ga ja, Beppe Hout. Ik weet niet of hij mee hoort, maar Christensen heeft 2 de leiding gegeven in de 15e minuut van de tweede helft. Het was een schitterend doelpunt, dat moet ik zeggen. Al is er een kostbare verdedigingsfout aan vooraf gegaan. Want de bal werd van rechts getrokken over de hele meute van de FC Twente verdedigers heen. Er stonden twee, drie Feyenoordmannen plotseling vrij en Christensen nam de taak op zich. Om dat beslissende schot te lossen. En zelfs fietschrijvers, de held van deze middag, was kansloos tegenover het grafineerde schot. Tegen de schuiven van Christensen, Waarmee de bal in de uiterste hoek belanden. En dat betekende dan 2-1 in de voordeel van Feyenoord. En in dit ogenblik een duidelijke afspiegeling, dacht ik, van de krachtverhouding. Maar Twente is weg. Twente heeft dus uh, een aanval. En het kwam een schot van Zuidemaar. Maar het gaat over. En het doelman de twijfel kan rustig uittrappen. Ja, dames en heren. Het Feyenoord-legioen is ontgoocheld, verbijsterd. Want Frans Thijssen heeft zojuist gelijk gemaakt in de 23e minuut van de tweede helft is het 2-2 geworden in de wedstrijd Feyenoord FC Twente na een verschrikkelijke missen van de verdediging en met name van. Jong van Dalen, dacht ik, die over de bal heen zwaaide, Jop. Ja, het hele centrum stond te missen en die Thijssen die kreeg een dieptepaars. Hij maakte, zoals hij dat zo vaak doet, een schitterende schijnbeweging, Hij had uh, ineens een vrij veld voor zich en ja, als hij dan die bal aan die voeten heeft, dan heeft ook Treitel geen kans. Hij maakte andermaal een schijnbeweging en uh, Treitel viel nog wel, maar het balletje huppelde de lijn over. Ja. Hallo, ja, ja. ja. ik denk dat ik in de eten zit helemaal. Zeker ben ik er niet bij, maar u hoort ongetwijfeld het gejuich van de 66.000 toeschouwers. Nou, ik moet er natuurlijk 10.000 aftrekken voor de Twente-aanhang, en u heeft het inmiddels begrepen. Feyenoord heeft andermaal de leiding genomen. Het is Theo de Jong geweest die met de kopstoot Piet Schijvers heeft verslagen. En daardoor is het dan 3-2 geworden in het voordeel van Feyenoord. Ik zei u al, de slotfase biedt alle mogelijkheden voor een sensationele ontknoping. Feyenoord is doorgaans de betere ploeg. Maar FC Twente heeft zijn veerkracht getoond. Is af en toe levensgevaarlijk geweest. En heeft op twee keer gelijk gemaakt. En nu is het dan opnieuw 3-2 geworden. Wat een wedstrijd wat een wedstrijd. Het is ongelooflijk. Ja, het was een, een bal die van rechts werd voorgegeven. Ik meen dat het Dickie Snyder was die die bal te pakken kreeg hij was opgekomen, kwam daarvoor, gaf een uitstekende voorzet die van de goal afdraaide. Piet Schrijvers bleef in zijn goal staan. en Er werd nog wel een beetje tegen de zeer lange en zeer krachtige Theo de Jong aangesprongen. Maar hij kwam met, hoofd, met zijn hoofd en ja, hij kopte hem er grandio's in. En we zien dan nu dat Rinus Israël de gelederen van Feyenoord gaat versterken. Dat duidt erop dat Feyenoord nu in deze fase van deze wedstrijd de zaak wil gaan consolideren. Ze nemen een extra verdediger en het is Jurgen Christensen die het veld gaat verlaten. Zeer verstandige tactiek van Feyenoord. Ja, uh, Wiel Kurver heeft zelf ingegrepen, hij is ook een keer het veld opgegaan toen Ramjak daar uh, getroffen was. En nu heeft hij ingegrepen, hij betrad met een gezicht vol zenuwen. U zult dat vanavond nog eens op de televisie kunnen zien waarschijnlijk. Patrat hij in het veld, heeft Christensen uh, ge overal geattendeerd dat hij bevangen moest worden. En nu dan is Israël in het veld gekomen, Christensen heeft de trein verlaten. Er zijn nog 7-10 minuten, minuten te spelen en de stand is dus 3-2 in het voordeel van Feyenoord. Was juist heeft zich een sensationeel moment voorgedaan voor het doel van Piet Schrijvers. En toen leek het erop dat het 4-2 zou kunnen gaan worden. Uh, in... Van Hanigen werd uh, op de rand van het werd hij gevloerd. en uh, Toen dacht iedereen dat hij zegt dat zou gaan fluiten. Maar Schoenmaker die kon die bal toch nog opvangen en recht op het doel van Piet Schijvers afstevenen. Nou ja, en toen uh, leek het dan 4-2 te gaan worden. Maar Schoenmakers kon het werk niet afmaken. Integendeel, Piet Schijvers schreef in. En dat betekent dus dat de stand 3-2 bleef in het voordeel van Feyenoord. Ja, het is uh, nauwelijks vol te houden dat dit Twente nog kans zou zien om langs dit Feyenoord te komen. Want Feyenoord is zo overtuigd bezig. En ik moet zeggen, dat straalt toch een zekere moedeloosheid af van, uh, van FC Twente. Dat uh, heeft gezien Theo zei dat zeer terecht om twee maal gelijk te maken, maar nu, nu, nu gaat het toch allemaal een beetje werktuigelijk. Ze vallen bepaald niet met overtuiging aan. Feyenoord in balbezit. Peter Ressel overgespeeld naar Wim van Hanegem, die heeft de bal uiteraard aan de linkervoet. Tikt de man door naar Peter Ressel, die de bal aan de rechtervoet krijgt. Daar gaat Peter Ressel. Hij wordt zwaar aangevallen, maar lekker schoenmaker die komt erdoor. Die zal gaan schieten. En dat is nee! Hij schiet die bal keihard over, een zeer goede combinatie, een goede uitval. Uh, uit die corner is voorlopig niet tevoorschijn voorschijn gekomen, hij blijft aanvallen, een hele fijne verdediging middels opgedrukt. niemand loopt uit het spel, kan gevaarlijk worden, komt de voorzet, ik zie daar dat moeten. ah, dat schot, nou ja, dat kijkt precies nergens naar, uh, het was de bedoeling van hem om daar in de uiterste hoek te mikken, maar hij richtte zo hoog dat Rijtel uh, een klein beetje glimlachend zelfs naar die bal kon gaan kijken. Nog 6,5 minuten spelen. En de spanning is natuurlijk nog te snijden hier in het stadion. Gevuld met die 66.000 toeschouwers. De hoofdcontroleurs zijn al naar de uitgang geroepen. Want ongetwijfeld zal hier straks een feest losbarsten. Als de Westervijne over die 2-3-2 voorsprong behoudt. Tijtel heeft uitgegooid naar Dick snijder. Dick Snyder schiet iets wat gewaagd terug. Daar doet man Want meteen was daar een FC20-jonger bij. Maar fc 2 heeft nu dan ver uitgeschoten. En heeft geprobeerd Theo de Jong te bereiken. Theo de Jong nog had het in bezit van de bal. Niks goed maken. Een ook bij Theo de Jong. Ook naar het een Schot. Daar. Oh! Via de lat over de doel. Wat een prachtige spettering was dat voor Theo die daar eens in eentje doorliep. De hele twente verdediging dacht aan een paasje naar de Schoenmaker. Willem van Arden probeerde daar weer Mjanssen te breken. Dat lukt niet, want de Biedorst heeft daarvan van ingegrepen. En weer eens fc Twente weg. fc Twente kan niet lang weg blijven. Nee, want uh, op dit ogenblik beheerst toch wel Feyenoord het spel. Controleert het spel. Willem van Arden, Willem van Arden en Petresso. in de gaan hier, de hele kans. En nee, hoor, Piet schrijvers uit, Geweldig gedaan, Kiel. Wat heb jij dat toch weer voor treffer gedaan? Uitstekend getimed, uitgekiend getimed. Dokie op de bal. En Peter de was en kon dat doelpunt niet maken. Het bevrijdende doelpunt op deze 5e mei dan voor Feyenoord. Maar het doelpunt dat fc dan de nekslag zou hebben gegeven. Nog 2,5 minuten spelen. 3-2 in het voordeel van Feyenoord. De is over de zijne en Ik heb je dat het einde van de wedstrijd vandaag een korte. Korven gaat naar de zijne toe. En pakt de bal uit de handen van de Sneijder. De Sneijder werpt de scheidsrechter tegen het neer toe. En ja, hoor, daar komen dan de honderden mensen het veld op. Daar bestond ook de fotografen, de Feyenoorders. En nu weet iedereen het, Feyenoord is kampioen van Nederland. Want zo moet we het wel stellen. Feyenoord, uh, uh, jongens, Ik heeft een voorop. van hun